Kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. Zier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. En net wel met het NOS Journaal. Nederland respecteert de democratische verkiezing van Desi Bouterse tot president van Suriname, maar er zullen alleen maar noodzakelijke contacten met hem zijn. Dat zegt minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een eerste reactie op de verkiezing vanmiddag door het Surinaamse parlement van Bouterse als opvolger van Ronald Venetiaan. We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld voor drugshandel, zegt Verhagen. Hij is daarom niet welkom in Nederland, behalve om zijn gevangenisstraf uit te zitten. Maar dat kan voorlopig niet, omdat Bouterse als president diplomatiek onschendbaar is. Verhagen benadrukt dat Nederland een zakelijke en betrokken relatie met Suriname blijft nastreven. Dit gezien de gedeelde geschiedenis en de ontelbare persoonlijke contacten tussen Nederlanders en Surinamers al dus verhagen. De Britse premier Cameron noemt de vrijlating vorig jaar van de Libische lokkerbi-dader Megrahi een volkomen verkeerde beslissing. Cameron benadrukt dat de Schotse regering destijds Megrahi naar Libië liet terugkeren omdat hij stervende zou zijn en dat de regering Brown daar buiten stond. Megrahi leeft nog steeds en kan volgens zijn huidige artsen nog wel tien jaar leven. Een 43-jarige Venendaler van Arabische afkomst is in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar cel voor ontvoering van zijn kind. De man ontvoerde in 2007 het meisje van 4 naar Soedan tijdens een vakantie. Volgens de vader was dat met toestemming van de Nederlandse moeder, maar het gerechtshof gelooft dat niet. De man kreeg de maximumstraf van 9 jaar omdat hij al jarenlang alle oplossingen saboteert. De moeder heeft het kind al 3 jaar niet gezien. Alberto Contador is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France. In de tweede Pyreneeënrit liet bij Andy Schlek in zijn gele trui zijn ketting eraf, op 21 kilometer van de finish. Contador zag dat gebeuren, sprong onmiddellijk weg en pakte op de streep 39 seconden, genoeg voor geel. De etappe werd gewonnen door de Fransman Veuclair en Robert G. Sink blijft zesde.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 Gij nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij het achter. Ik droom je terug bij mij. Ik hou je zo goed. Heb ik je vaak genoeg gezegd dat er niet eens zo bij mij past? En ze zeggen dat het bent, maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag.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 en beloont de noten mijn maat en grootste de rustpunt dat bestaat en grootste rustpunt dat bestaat So Along the floor, I to touch you, and just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she? I'm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 Het weer vanavond nog lang warm, maar vannacht wordt het zo'n 15 graden. Morgen overdag worden het tussen 27 en 33 graden. Met veel bewolking. Dit was het en In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Van de, deze level 42 Leaving me now Dat je zo iets triest Toch zo mooi op, uh, op woorden kunt zetten En dan een zo mooi liedje ervan kunt maken Als jij bij me weggaat Leaving me now is een beetje de vrije vertaling daarvan hè?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 Zou het niet waar? die deur weer open? En natuurlijk sta jij daar, want ik haal zo van jou afscheid nam ik.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 van